Oh. Nog één uur Het is vijf uur, dit is het Radio 10 Nieuws, goedemiddag de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsbeweging ANC houdt in een voetbalstadion in het zwarte woonoord Soweto momenteel een massabijeenkomst. Er bevinden zich nu rond de 80.000 mensen in het stadion die de vrijlating van zeven ANC-leiders vieren. Onder de vrijgelatenen bevindt zich ook Walter Sisulu. In het stadion werd een boodschap voorgelezen van ANC-voorzitter Oliver Tambo die in de Britse hoofdstad Londen van een ziekte herstelt. De boodschap van Tambo was gematigd van toon, alhoewel hij wel tot een verheviging van de vrijheidsstrijd opriep. Volgens de ANC-voorzitter heeft de Zuid-Afrikaanse president de Klerk nog steeds de mogelijkheid om zich een plaats te verwerven onder de vredestichters van het land. De Bondsrepubliek Duitsland wil haar leger met bijna 10% inkrimpen. Dit heeft het West-Duitse persbureau DPA in de regeringskringen vernomen. Aan het eind van de jaren 90 zal de Bondsrepubliek nog 420.000 soldaten tellen. Dat is 36.000 minder dan tot nu toe de bedoeling was. Belangrijkste reden voor de inkrimping is de daling van het geboortecijfer in de BRD. Daarnaast hoopt de regering van West-Duitsland met deze maatregel ook een flinke besparing op het defensiebudget te kunnen doorvoeren. De bulgaarse leider Shevkov heeft tegenover de partijkrant van het land toegegeven dat er aanpassingen in het politieke systeem van Bulgarije nodig zijn. Met deze uitspraak heeft de hervormingskoorts die Oost-Europa treft ook in Bulgarije toegeslagen. Samen met Roemenië is Bulgarije het buitenbeentje van Oost-Europa. Dinsdagavonds naar de allerlaatste uitzenddag van digitale V. Ik ben blij dat ik deel het, uh, heb mogen uitmaken van een uh, echt team als Donse. Ik geloof dat je kunt spreken van een gezellige radiofamilie. Dus ook mijn lust in mijn leven en in sommere tijden hield me dat op de been. En vandaag is daar voor mij een einde aan gekomen. Bedankt iedereen die heeft meegeholpen aan, uh, aan zes jaar lang digitale fun. Uh, hartstikke bedankt, ik vond het heel erg leuk. En jammer dat ik dit meer, dit nooit meer kan horen. Afscheid nemen van het programma, afscheid nemen van luisteraars. Het is moeilijk vooral als je je bedenkt dat die mensen zich ingezet hebben zonder enige vorm van vergoeding dan ook. Since been away, I've been down and lonely. Daarom denk ik van, uh, ik wil bij deze toch een beetje, ja, toch zo afscheid nemen, niet te veel zeggen en toch eigenlijk uh, jou zo bedanken. Luisteraars, tot ziens. Thank you for being a friend. Luister aanstaande zondag tot 6 uur 's avonds naar de allerlaatste uitzendag van Digitaal FM. Digitaal FM, dat zijn uitzendingen ook op het gooi richt, houdt zondag om 6 uur op te bestaan. Robert Palmer. Hij ligt en nog. Can we still be friends? En dat uh, is dan de eerste plaats in het allerlaatste uur voor Digitaal FM. Een Beetje dramatisch, maar dat zo is het, zuchten uh, wij ten slotte ook. In dit laatste uur, buiten de laatste spotjes, de laatste promootjes, ook de nodige bedankjes. Oh ja, we hebben ze in wat uh, categorieën onderverdeeld, zo zie ik hier. De platenmaatschappijen, de mensen die zo goed waren om de zendapparatuur van Digitaal te huisvesten de masten op het dak te zetten, ze komen straks ook nog aan bod, de diverse kranten die ons gesteund hebben, die onze programmering geplaatst hebben, de adverteerders, we kunnen ze onmogelijk allemaal noemen, maar we besteden er dus straks wat aandacht aan, vanzelfsprekend de medewerkers en de oud-medewerkers, voor zover we die allemaal hebben kunnen achterhalen, het is een hele lijst geworden, <laughs> ik denk dat het er meer dan 100 zijn, en dan hebben we ook nog een, een lijstje met overige, en daar staan dan degene op die we niet in een van de andere categorieën hebben kunnen plaatsen. Hitfm, we kunnen denk ik nog een, een plaatje of tien draaien en dat gaan we dan maar doen ook. Zullen we dat maar doen dan? Het is wel toerist dit. Die is Phil Collins en de laatste internationale promotieschijf. Er wordt als een kip geplukt. Ja, ik was aan het aftellen. Te oh, op zo'n manier. <laughs> Phil Collins. Valt op elkaar. Op de valreep. Kunnen we die nog even meepakken op digitale Digital FM. En alleen in Paradise. En ik denk niet dat hij onze steun nodig heeft om een hit te worden. Aan de kwaliteit van de plaat te horen. Michel... 13 over 5. Ik was zeggen, Michel had het nog even naar Wisseloord getrokken om op te nemen. Oh, gelukkig. Nee, dat was Michel. Nee, Bedankt, Michel. Ja, Graag gedaan, Michel allemaal. bedankt. Je maakt een hit van, joh. Ja. <laughs> uh, we hebben weer wat fragmenten klaarstaan. We doen, het, doen ze allemaal tussen nu en een half uur hebben we afgesproken. En we hebben nog zo meteen nog een, een, een reportage van Robert, Peter de Zaaier. Die zenden we ook ja, nog even nee, uit. Nou, je een reportage, Is geen reportage. Een telefoontje. Nou, je probeert ja. te telefoneren dan. Hoe noem je dat dan? Ja. Ja. Je probeert te telefoneren. Nee, ik heb getelefoneerd, maar dat horen ze wel. Dat doen we zo meteen. Maar we hebben nog even wat fragmenten voor je klaarstaan. De Digitaal Top 50, zaterdag van 12 tot 4. Daar is die weer! Het spel waarbij de piek van genoeg op je boom staat te zwaaien. Het kerst tand We spelen het in 10 rondes. Elke ronde wordt zo'n zaligmakend, kaarsverwarmend, gevuld kerstpakket uitgereikt. Aan ah, wie? Aan hij of zij die zich de eerst aan onze boomharde eisen te onderwerpen. 1. Tel de verschillende fragmenten in de volgende compilatie. 2. Controleer voor alle zekerheid jouw antwoord met de oplossing van je oma. Alles oké? Okay? Hield Doe, Bel dan zo snel je kunt naar 22732 in Warm. Goed! Laat maar kammen! Het kerst, het kerst dan dan you <laughs> Zeker meer. Nee, die zat er geen rekening meer achter. Kerstmis op digitaal, altijd een uh, speciale gebeurtenis. We hebben de afgelopen twee jaar het kerst en belspel gespeeld. En uh, toen hebben we zowel op eerste als op tweede kerstdag twee jaar lang duizend gulden weggegeven. En uh, er werd bijna net zoveel gebeld als vandaag op die, die dag. Die ben ik vergeten. Wat, die duizend gulden die je nog? Ja, die duizend, uh, oh. die duizend gulden cassette. Die... Helaas. Jammer. Daar is een nieuwe cv-ketel cv van gekocht in Loosdrecht. Ja. Leuk. <laughs> ik heb hem wel afgeluisterd naam. Dit jaar uh, kerst zonder Digitaal, maar uh, het kan best gezellig worden thuis. Je luistert naar Digitaal. Nou, dat heeft uh, Half Nederland niet gehoord. De Lotus hier, kijk. En het hurts. It hurt. Prachtige plaat, digitaal hit, zullen wij rustig zeggen. Wij hebben om de hoek in de Laanstraat zitten Hubo Visser, ons bekend als Harry. Harry Hubo. Harry Hubo. Ik weet niet of hij luistert. Als hij luistert, dan hebben we nog een heel leuk fragment voor hem klaarstaan, gemaakt door Peter de Zaaier. over een jaar geleden. Dit zal zijn, uh, Romhelpers mee, want jij was, jij was er toen ook bij betrokken. Ja, ik altijd. was er toen dat bij, ik denk, uh, ik denk ook ja, twee, en een twee half jaar geleden. Twee ja. en half, drie jaar geleden, ja, ja. denk ik. Ja. Opgenomen in uh, Studio 2. Opgenomen hè? in Studio 2. Ja, ik gisteren al uitgelegd hoe dat ontstond. Dat we in de zwarte kat gingen zitten met z'n allen rond de tafel en dan pen en papier erbij. En dan proberen gekke dingen uit te halen met mensen aan de telefoon. Ja. En er zijn de meest waanzinnige dingen uit voortgekomen. We hebben wel altijd gezegd tegen die mensen: van vindt u het goed of we het uitzenden. En er is er eentje geweest, ik weet niet of jij het kan herinneren, Ron. Die werd zo afgrijzelijk gemaakt. Ja. Die hebben ook... we ook niet uitgezonden. We hebben hem niet uitgezonden, we zijn erheen gegaan. We hebben een bosje bloemen gebracht. Dat? dat klopt nee. nog maar nog niet uitgezonden nog steeds. Nee. Misschien nee, nee, al nee. Nee, nee, dat gebeurt ook niet. niet. Nee, dat gebeurt ook niet. Die werd heel boos, ja, dat weet ik nog. Harry, vanaf deze plaats uh, willen we je bedanken voor alles wat je voor ons gedaan hebt. En de hoge rekening. Het, uh, bij je aankomen. Ook buitensluitingstijd en uh, dat hebben we best gewaardeerd. Vandaar dat we dit fragment gewoon aan jou opdragen. Ubo Visser, goedemiddag. Ja, goedemiddag, ik spreek met Seister. Ik heb uh, een vraagje, verkopen jullie ook schroeven die om een hoek gaan? Schroeven die om een hoek gaan? Ja, ik moet uh, schroeven uh, twee delen aan elkaar zetten die moeten een hoek om. En uh, dan moet ik schroeven en dan moet ze zich een baan vormen om een hoek van 90 graden. Hoe kan je nou een schroef hebben van 90 graden? Nou, daar bel ik voor. Dat kan niet. Waarom niet? Ik heb er hier twee. Als je een schroef ronddraait, dan kan hij toch geen hoek vormen? Dan krijg je een propelletje aan de andere kant. Ja, maar dat weet ik niet. Daar heb ik geen, uh, geen idee van. Ik bedoel, ik heb, uh, die andere twee zitten er nog in. Ja, dan moet het anders zijn. Moet er moet een constructie in zitten. Maar het kan nooit een hoek, zijn, een schroef zijn die onder een hoek van 90 graden staat. Maar er zitten er toch twee in? Nee, dat kan niet. Ja, ik ga niet die hele kast meenemen, dan moet je naar mij toe komen, moet je komen kijken. Dat is maar dat, uh, ik bedoel... Ik heb, je hebt ze dus niet, <lacht> begrijp ik. Nee, maar... Uh, kijk, als, als, u, als u een stokje hebt hè, en er zit een hoek in van 90 graden... ...en je gaat het ronddraaien, als je een schroef draait rond om erin te krijgen... Hè, ja. Dan draait dat stukje wat 90 graden is, 90 graden rond. Net als een propeller. Nee, het is gewoon een schroef. Er zit ook een schroef op. Het is geen propeller. Nee, maar ik bedoel, als u, een, uh, als u een stokje 90 graden buigt. Nee, het is een schroef. Het is geen stokje en ook geen. Kap het is gewoon een schroef. Ja, een schroef is een metalen stokje waar een schroefdraad op zit. Oh, ja, ja, ja, ja. Maar dan dus niet van hout daar niet van houdt. Nee, want de stok... Ja? Als je daar dus 90 graden buigt. Ja. En je draait dat rond. Ja. Dan draait dat niet mooi, net als een asje, uh, om die hoek ook 90 graden rond. Nee. Maar dan gaat dat puntje van dat, die schroef dan, gaat een veel grotere bocht maken. Nee, ik begrijp er helemaal niets van. Ja, ik hoop niet waarom, hoe u hoe, hoe aan een schroef van, met 90 graden komt. Nou, die zit in die kast, en ik ben er bij het verhuizen één verloren. En nou zit die hoek helemaal los. Volgens mij moet u twee dingen hebben. Twee losse dingen. Ja, de achterkant ben ik er ook... Hoe weet je nee. nou dat ik aan de achterkant ook in kwijt ben? Ik moet er twee hebben, o, o, ja. Nee, nee, maar ik bedoel... Volgens het, mij zit ik het, een beetje in de maling van. Nee, echt niet. Het stukje wat u... Wat, wat u moet hebben, die schroef van 90 graden... Ja? Die bestaat uit twee delen. Dat kan niet uit één deel bestaan. Nee. Of het moet een plaatje zijn. Nee, het is gewoon een schroef. Een plaat? Nee, ik heb... Als u houdt u uw vinger eens krom. Met 90 graden. Ja, maar er zit geen schroefdraad op. Nee, nee, maar eventjes als voorbeeld. Ja, ik heb hem nu krom. Ja? ja. Net of je aan een pistool trekt, hè? Je ja. wijst vingerkrom. Als je nou gaat draaien, ja. wat gebeurt er dan met het topje van uw vinger? Dat draait ook. Juist. Nou, dat kan toch niet met een schroef? Nee. Dat bedoel ik nou de hele tijd. Maar hebben jullie ze wel gehad? Nee, dat kan toch niet? Ja, maar hoe moet ik het dan doen? Ik, nou, ik, kan, ik kan mijn kast nog niet weggooien. Nee, maar u bedoelt iets anders. Alleen ik probeer er nou achter te komen wat u bedoelt. Als het nou, nou weet ik het anders, als het nou een schroef is die meegeeft. Dus die 90 graden wordt als je hem erin draait. Dus dat je het gaat. Dan zou die geen constructie geven, dan is hij te slap. Ja, maar dat het dan verhard of zo? Nee, dat kan niet. Ah, dat kan ook niet. Want dan kan hij er nooit meer uit. Nee. Nee. Nou ja, blijkbaar wel, want hij ja, is eruit. <laughs> ja, want het is iets anders geweest. Ja. Nou, dan moet ik die hele kast maar uit elkaar halen. En dan nee, voorzichtig, er zitten er nog twee in als het goed is, op zes eigenlijk. Ja, maar kijk, als ik nou die, die andere... Als ik er nou eentje uitdraait... Ja, en ik kom bij jou en jij hebt ze niet, dan... Uh, dan... Maar dan weet je, die kan ik u weer verder turen naar iemand die het misschien wel heeft. Oh ja. Nou, dat laat ik het maar doen dan. Ja? Oké, okay. prima. Bedankt voor de moeite. Ja hoor. Damitag. Dag. Dag. Mee, hit. I've pulled down my legs and the chill. <laughs> ik moet een microfoon onder een met je aan pulkje. En de kick inside was van de eerste LP van Kate. Mooi. Het is uh, wat mij betreft nog steeds de mooiste. En daarvoor hadden we dat leuke fragment waarbij Harry Hubo in de maling werd genomen zoals hij nog nooit in de maling is genomen. Harry? Met elke Peter de Saaier die nog even langskomen om dit fragment hier af te leveren. Harry gaat minder verdienen want we hebben geloof ik vier studio's gebouwd van zijn hout. Ja, dat uh, moet een strop zijn op jaarbasis. <laughs> ja. Maar daar komt hij alweer overheen. Binnenkort. Wat hadden we, nog? Uh, we hebben nog? We hebben te veel, dus we gaan uh, een, een beetje inkorten in, de, in alles wat we hebben. Ik denk aan uh, fragmenten. We laten een aantal uh, promos weg, want ja. daar hebben we er te veel van. Mm -hmm. Daarentegen laten we wel het jinglepakket horen en nog een aantal promos. Oké, okay, het jinglepakket is een speciale uitvoering. Dat zijn alle jingles achter elkaar? Ja, het is, ja. Het, het, het is een jinglepakket in een speciale. Het zijn allemaal achter elkaar, alles is het. Alle 24 cuts, behalve de, de fillers, die heb ik er niet bij gedaan. En het is al een keer uitgezonden op ouder nieuw 87, 88. En dat is dus ook het rumoer dat je op de achter. En dat hoort. is het rumoer dat je hoort. Kan je lekker niet nog een digitaaltje beginnen? Even gaan luisteren. Ja. See you keep See, next, hit that one. If hit Like in America, Back in Hello. Everybody, I'm Scott Shannon, official disc jerky on duty at the Rockin' America Top 30 Countdown. Boy, I believe the booger man's got a hold of you. Please join us again this week to hear the 30 most popular songs in the USA and whatever else we can come up with. We'll talk to some of the superstars right here on this radio station, the people who make the hits, and we'll check in with Deputy Dog, Mr. Leonard. We'll also find out if Huey Lewis and the News can stay at number one in America for the second big week in a row. That's the Rockin' America Top 30 Countdown coming soon. To a fine radio near you. Aanstaande zaterdag om 12 uur hoiden. de Rockin' America Top 30 met Scott Channel. Aanstaande zaterdag tussen 12 en 4. De beste hits op je radio. Digitaal hits FM. Fijn dat je De tweede paasdag. Lang, blijf erbij tot zes uur. Blijf erbij tot twaalf uur. Zondag tussen zes en acht.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 What?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 Bye. Die mag niet ontbreken in een laatste uur. Jammer dat het vanaf single moesten draaien. John Miles. En music. Goed, bijna negen minuten over half vijf. We hebben een. Half zes. Half zes. jij ja, er even een uur bij? Was, was je ook een loodje hebben van me? We hebben een hoop mensen te bedanken voor de medewerking die ze verleend hebben aan het station Digitale FM de afgelopen jaren. Uh, we moeten dat een klein beetje snel doen. We kunnen niet bij iedereen uh, stil blijven staan, want dan zullen we er nog twee uur uh, aan vast moeten plakken. Allereerst even de platenmaatschappijen. Ze stonden altijd voor ons klaar om de nieuwste platen te leveren. Ariola, met dank aan Menno, Simon, Edith en Marion. CNR, Ruud en Annette in het bijzonder. Leonie van Chrysalis. Dureco, Frits van Swol, EMI, Menno, hartelijk bedankt. Phonogram, Aad Scholtenmeijer. Van Polydor danken we René Buizen, Sylvia en Henry. Van RCA, Ronald van der Voort en Josje. En tot slot van WEA Records had ik persoonlijk de beste relatie mee. William in het bijzonder en daarnaast ook nog Simon en Martin. Hebben we hebben nog uiteraard om veel meer mensen te bedanken. Ook dat houden we kort. De adverteerders, dat wil zeggen de bij het allerlangst en nu nog steeds adverteren. Boomer Fashion, Karschoenen, en sleutelsurfers, Schuurkamp Electra, Silverstar Video, Theo bedankt. NCD, overigens zijn nieuwe zaak gaat open, dat moest ik zeggen. En verhuurbedrijf Herko. Ja, en vanzelfsprekend ook al die andere adverteerders. Het is een te lange lijst om hier nu te noemen, maar vanzelfsprekend, bedankt voor alle steun. Dan de kranten, dat zijn de drie in het bijzonder, die noemen we even de Barndsoek-Krant. Ze hebben nou, jarenlang onze programmering afgedrukt in de maandag -editie. was het de vrijdageditie. editie uh, Ben ik even kwijt. Met het bijzonder, Martin, bedankt. De gooi in eenbode. en dan met name Inge, want ik heb sterk de indruk dat zij ervoor zorgen dat we steeds weer op de voorpagina terechtkwamen. En natuurlijk de Handelspost, want ook daar stond de programmering van Digitaal in het verleden veelvuldig in. Verder hebben we onze zenders op een aantal locaties gestaan. Leuk en niet leuk, maar vooral wel leuk. De eigenaar van de locaties, familie Hop. En de buurfamilie van Hop, die heet ook Hop. Hartstikke bedankt voor alle medewerking. De uh, heer Bokma en Zonen. Ketelaar. Harry Hubo en personeel. Meulenhof. Meulenhof, de is de molenschip. Simon. Simon? Van we de week nog even langs de een de ander weghalen. En Nico van Maueriek, en vrouw. Dankjewel. Ja, en dan hebben we nog een uh, lijst met wat mensen die we niet tot directe medewerkers beschouwen, maar wel een aandeel hebben geleverd. Uh, we zullen ze samen opnoemen. Allereerst André Baks. Uh, ook doen het om de beurt. Ja. Hey, dat is goed. Antennebedrijf van de Brink. Vulko, dankjewel. Arthur Merkestein. Birgit Gansert. Giel Rijmer, toch ook een beetje medewerker de laatste tijd. De firma Simrek, Hendrik en Frank, dankjewel. Dick de Man, ook bedankt. Discotiek. We noemen Guido daarbij. Eddie Keur voor uh, de jingles in de eerste jaren van Digitaal. Frank Heimerink, zwarte, dankjewel. De gemeentepolitie Baren, in het bijzonder de heer Dekker. Die uh, ken ik niet. Dat is Handy. Uh, Handy. Oh, handi. ah Handi. Lekker. Bedankt. Ja. Uh, Harm de Boer. Harm, we hadden hem nog even oh. in de uitzendingen vandaag bij Max de Ruiter. We danken ook even de reporter ter plaatse. Ja, ik, ik zag hem net nog lopen, maar ik ben hem even kwijt. Keizerstad91-1. dankjewel. Ja. Leon, degene die uh, veelvuldig Master voor ons heeft neergezet en zo nodig ook weer heeft afgebroken. En uh, verder hebben we Marcel van den Boomgaard. Marobo Productions. Uh, mie Wie is dat? M mie dat is Mino. Mino Brouwer. Brouwer. Van de videotheek in de Nieuwbarenstad. Ah. Videoland. Panic Productions. Paul Brouwer, de Drive-In Show. Prepress. Theo en Rob in het bijzonder. Rob van Daalen. Snackwebbroodje86, ook vanmiddag nog aanwezig met een hele grote schaal met bitterballen. Bedankt jongens. De Stichting Nederlandse Top 40, Michiel, dankjewel. TNA Consultants, we noemen Roger en Alexander. Taco van de Drive-in Show. Top Format Productions. Roulette 103. Cable One. Radio 10. En onze vaste zendetechnicus van de laatste jaren, Ruud. En we zullen er ongetwijfeld een hoop vergeten zijn. Maar het is niet anders. Het is goed bedoeld. Iedereen die we niet genoemd hebben, jullie worden allemaal hartelijk bedankt. Zometeen kijken we nog even terug naar de medewerkers en de oud-medewerkers van Digital FM. Voor het zover is, draaien we een plaatje. En wat hadden we ook alweer klaargezet? Oh ja. Simon and Garfunkel En The Sons of Silence. Hello darkness my old friend.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 sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and down When my eyes Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light, I saw ten thousand people made me more. People talking without speaking. listening people writing songs that voices never shared. no one dare disturb the sound of silence fools said i you do not know Silence like a cancer grows. Hear my words. And I... of the prophets are written on the subway wall. en Garfunkel en de Sands of silence nou we hebben nog uh, één hele lange lijst met medewerkers en oud medewerkers we willen ze toch nog een keer noemen denk er even aan terug kijk of je er nog een beeld kan vormen bij de stem die bij de naam hoort ik noem eerst de volgende ze worden allemaal bedankt voor de medewerking Alex van den Berg Alexander Stevens Anne van der Sluis Anouk de Bree, Arjan de Ruiter Bart Burkhardt, Bart Smit Bart van der Molen Bas Westerwel, Bas van der Linden Benny Holland Benny Bongo, de Seel, Bob van Nieuwland, Bram van Warmedam, Camille Jansen, Dennis van Steeg, Dennis van der Laan, Dick van der Meer, Ed van Dijk, Eddy Welp, Eddie van Rooyen, Elmer Schuitema, Erik van Dongen, Eugenie van der Horst, Ferry van Dalen, Frans Langeveld, Frans van der Meer, Fred Veerman, Fred van Laar, Gerrit de Ruiter, Hans Dekker, Hans Kaart, Hans Meijer, Hans Schiffers, Heidi Roberts, Helen Kabel, Hendrik van Nellestein, Henrik Groeneveld, Hilco S, Hubert, Humphrey Van Nelly, Inge Kooi, Irene Visser, Yvonne Barel, Jacco van der Velde, Jack Visser, Jacco Akkerman, Jan Hartog, Jean Baptiste, Jeroen Keizer, Jeroen Peters, Jeroen Wouters, Jessica van der Horst, Jim Clark, John McClark, John Daniels, Karol Peer, Karin Haaksma, Kees van Veen, Koen... Lex van Engelen, Maarten Derksen en Marcel Boer. Marcel Spijkerman, Marcel de Jong, Marcel de Leeuw, Marieke Frank, Mario van Zeil, Mark Zeberink, Mark Zomer, Max de Ruiter, Max van Zanten, Menno Belen, Michel Terhorst, Michel Kranenveld, Michel Koudstaal, Michel Ste Michiel Stevens, Mieke Roest, Mirjam Verhoef, Nico Smits, Paula Peters, Pieter Peter Ellen, Pieter Ellen, Peter Hartman, Peter Kroon, Peter de G., Peter de Groot, Peter de Klein, Peter de Ruiter, Peter de Zaaier, Ramon de Jong, Raymond Balzink, René Bakker, René Prins, Rian de Kamer, Jan, Rob Jansen, Rob van Laar, Robert Kamer, Rolf Visser, Ron Muller, Ron van der Zee, Ruud de Wild, Sandra Verhoef, Sitske, Stefanie van Hamela, Sven van Veen, Ted Hof, Tom Atema, Ton van Dalen, Walter Peters, Willem Turksma en Wouter K. Dat waren alle medewerkers van Digitaal FM in vijf en half jaar Digitaal Hit FM. We zijn zo beter. Geef je zo het woord een Ron van der Zee. Eenvoudig genoeg, omdat ik het niet kan. Tot ziens. Ben ik dan in dit geval? Het zijn uh, waarschijnlijk niet de makkelijkste zinnen die er nu gesproken gaan worden. Maar ik denk dat ze toch noodzakelijk zijn. Want Digital FM neemt over enkele ogenblikken afscheid van de luisteraars. naar een periode van ruim vijf jaar. En voor mezelf is dat een periode van zo'n dikke vier jaar geweest: vier jaar van mijn leven. En ik denk eerlijk gezegd niet dat er uh, nog een periode zal komen. waarin mijn tijd en mijn aandacht zo door onderwerp opgeslokt worden... ...als door het in de lucht houden van Digital Hit FM. Vroeger, vroeger was het tijd om wat aan sport te doen. Vroeger was het tijd om regelmatig bij vrienden langs te komen. Om, zoals het hoort, naar verjaardagen van bekenden te gaan. Of om gewoon eens een avondje thuis te zitten bij mijn ouders. Het zijn deze, deze en nog heel veel andere dingen... ...die er als eerste bij inschieten... ...als je je geeft aan een radiostation. Als je je geeft... Aan Digitaal Hit FM. En iedere buitenstaander. Die zal je voor gek verklaren. Want het valt gewoon niet uit te leggen. Het wordt meer dan een gewone hobby. Het wordt een obsessie. Het wordt eigenlijk je hele leven. En dan moet het ophouden. Ik ga het hier uh, in deze laatste minuten niet meer hebben over uh, overheid. Of over mediabeleid. Daar is het uh, zo bedroevend mee gesteld. Dat het uh, onze laatste zendtijd absoluut niet waard is. Ik wil alleen even aangeven dat het uiteindelijk ook Digitaal Hiddefem op de knieën heeft gekregen. Want Digital Hiddefem stopt toen ik het hoorde vorige week. Of eigenlijk heb ik het al uh, iets eerder gehoord. Toen wist ik dat ik het er heel moeilijk mee zou krijgen. Want afhankelijk had het nog iets spannends. Er stond u wat op stapel. Er ging u wat gebeuren. We haalden opnieuw de voorpagina's, journalisten over de vloer. Het leek allemaal heel leuk. Maar dan begint het pas goed door, je door te dringen. Vooral, vooral als je voor het laatst die kleine dingen doet. Die kleine dingetjes die je in het verleden dan zo vaak hebt gedaan. Voor het laatst plaat te halen. Voor het laatst een nationale doorstoot te kiezen. Voor het laatst weer, of zoals vandaag, geen weer stukgetrokken draad repareren. Voor het laatst je koffer inpakken. Voor het laatst op zaterdagochtend van je werk... in mijn geval dan naar de studio haasten Om net tijdens het nieuws binnen te komen... voor een nieuwe aflevering van de Digitale Vent op 50. En dan, ja... dan ook, zoals zo even... voor het laatst de microfoonschap overdoen. Ontelbare keren eerder gedaan, maar... je staat er niet meer stil, alleen die laatste keer. Om voor het laatst iets tot de luisteraars te zeggen... en je kan van me aannemen... Dat zijn de moeilijkste woorden die ik in mijn leven heb moeten uitspreken. Digitaal stopt. Ikzelf en met mij denk ik heel veel andere disjockeys en medewerkers. Ik heb er heel veel voor moeten opgeven. Maar ik heb er ook heel veel voor teruggekregen. Nieuwe vrienden. Zoveel leuke momenten. En zelfs uh, de minder mooie momenten die lijken achteraf de moeite waard geweest. En ik zal dan ook onmiddellijk overdoen, als daar de mogelijkheid toe was. Maar het mag duidelijk zijn, overdoen is er in dit geval helaas niet bij. Ik wil uh, in het bijzonder Peter de Klein bedanken. Omdat we vaak zij aan zij stonden. Als ik het uh, even niet meer zag zitten, dan steunde hij mij. En andersom, als uh, Peter er even afhaakte, dan zette ik er weer uh, extra de schouders onder. Maar er zijn natuurlijk veel meer geweest die dat gedaan hebben. Sommige voor onze tijd en sommige ook uh, ja, tijdens uh, die laatste vier jaar dat ik bij dit station betrokken was. Al die anderen die naast me hebben gestaan, ook hartelijk bedankt. En het erg is, ik weet dat ik de meesten nooit meer zal terugzien. Want zo gaat het nou eenmaal, kon je je nog zo hard voor om regelmatig bijeen te komen... Om reunies te houden. Het is allemaal goed bedoeld, maar waarschijnlijk na nou, één of twee keer. Dan houdt het op. Dan zie je elkaar niet meer. En dat is jammer. Dat is zonde. Die stopt dus. Maar we hopen dat we in je herinnering kunnen blijven voortbestaan. Dat je nog eens anders terugdenkt aan die uren. Wat mij betreft die fijne uren. We rekenen daar eigenlijk ook een, een heel klein beetje op. Nogmaals, iedereen die in de afgelopen jaren, de afgelopen zes jaar, betrokken zijn geweest. Bij Digital FM. Die daar hun schouders onder gezet hebben. Die daar soms wat minder, maar vaak ook wat meer voor gegeven hebben. Hartelijk bedankt. Het moet ophouden. Het is niet anders. Digitaal FM stopt over een kleine vier minuten. En ik kan alleen nog maar zeggen, het gaat je goed. Het is zes uur. Dit is het Radio Team Nieuws. Goedenavond. De Baardse radiozender Digitaal Hit FM stopt vandaag met haar uitzendingen. De zender kreeg in de afgelopen tijd hadelijk verzoeken van de plaatselijke overheid om met uit het uitzenden van de programma's op te houden. In antwoord hierop besloot het team van Digitaal aan dit verzoek te voldoen, daar men zich niet bezig wil houden met illegale activiteiten. De uitzendingen van Digitaal Hit FM, die vijf jaar te beluisteren zijn geweest, zullen omstreeks deze tijd worden beëindigd.